Dit zit Van der Linde met het NOS-journaal. Premier Schoof zegt dat er in het kabinet en in de coalitiefracties... geen sprake was en is van racisme. Hij wilde na een urenlang crisisoverleg niet ingaan op wat er in de ministerraad is gezegd. Opmerkingen die daar zijn gemaakt zouden voor staatssecretaris Achabar... aanleiding zijn geweest om af te treden. Sommige oppositiepartijen hebben ook gereageerd op de uitkomst van het crisisoverleg. Volgens ChristenUnie-leider Bikker zit het kabinet tussen crisis en chaos... CDA-fractievoorzitter Bontebal vindt dat het kabinet vooral met zichzelf bezig is en niet aan regeren toekomt. De president van Abhazie, een regio in Georgië, is niet van plan om op te stappen na demonstraties van gisteren. Betogers bestormden het parlement in Sukhumi vanwege een aanstaand economisch verdrag dat Abhazie met Rusland wil sluiten. Critici vrezen dat het verdrag ertoe zal leiden dat rijke Russen vastgoed opkopen en alles veel duurder wordt... De oppositie in Abkhazie riep de afgelopen dagen op tot de protesten. Acht demonstranten die woensdag meededen aan een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam... hebben aangifte gedaan vanwege politiegeweld. Er gold een demonstratieverbod, maar betogers besloten toch te demonstreren op de Dam... waarna de politie hen in bussen naar een plek buiten het centrum bracht. Meerdere getuigen zeggen dat ze daar zijn geslagen. De politie heeft al gezegd dat er een onderzoek komt. De spelers van Kosovo zijn gisteren van het veld gestapt tijdens de Nations League wedstrijd tegen Roemenië. Het gebeurde nadat in het stadion in Boekarest provocerend Servië, Servië werd gescandeerd. De wedstrijd werd daarna gestaakt omdat de spelers van Kosovo weigerden om terug te keren.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 Please. We gaan beginnen al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Zeker. Salt voor. Tweede dat in het radioprogramma Straks hebben we het onder andere dit hè. Well, a hole in the roof a yes, natuurlijk. Welke film ging in première en verder ook? Ladies and gentlemen, M &M. Yes, hij, ging, hij kreeg een prijs en we hebben het natuurlijk ook onder andere ook dit hè. Yes, and Coca Cola is so delicious, so oh, refreshing. Ja, so, can... waar ging dat precies over? Was het ook over? Ja, het ging over een of ander glas of zoiets. Goed, dus eerst maar even een lekker goud van oud plaatje hier op de radio. Oh En she doesn't know it Wat was dat een goede oude plaats, zeg. ja uh, Je bent toepenkleefd uh, Je bent ben hebben, bent nog niet alleen maar heftige gitaarmuziek We hebben ook rustgevende popplaatjes Zeker Dankjewel Ja dankjewel Ja zeker Zo Ga jij maar naar de bar Achterbar. Ja laat je daar mag gaan Het is uh, het tweede gedeelte in het radioprogramma We kijken er altijd weer naar Het verleden Een kijkje in het verleden wat gebeurde er door de jaren heen? 1956, ja, op Broadway. Gaat de film uh, van op uh, Presley zijn eerste film in ja. 1956. Er is een hole in the room. Yes. Hij zong een paar plaatjes in die film. Ging het ging uh, echt over het Wild Westen doen ook, hè? En het bekendste uit die film is natuurlijk dit, hè? Remember how we all used to sit out here at night and sing, Ma? Indeed, I do, son. Brings back a heap of good memories. Yes. Love me, tender. Love me, sweet. Wat oh, een scheidpaard was dat ook altijd, hè? Ik vond er echt nooit wat aan die Love Me Tender van Elvis. Maar goed, uiteindelijk het ging over de Reno Brothers. Dat was namelijk ook eigenlijk de eerste naam voor die film. Maar later werd dat gewoon Love Me Tender. En de opnames begonnen in augustus 1956. Augustus nee, hè? En in november kwam hij al uit. Dus dat is echt een uh, pa. Oh, dat hebben een hard, goed. Wat uh... ziek idee. Strak voor uh, ja. En een paar uh, uitbreng in die film. Het was natuurlijk altijd een beetje leuk. Alles wat Elvis deed was grappig natuurlijk. Die mm. die tijd al? 56. En uiteindelijk uh, uh, ging het over Vans. Dat speelde Elvis, die was betrokken bij een treinroof en wilde de buitenom weer teruggeven natuurlijk op een good guy. Hij was een bad guy, maar eigenlijk ook weer een good guy. Nou, daar ging het heel over. En uiteindelijk waren ook mensen uit het leger bij betrokken. Nou, uiteindelijk was het een koep en was het allemaal fake news. Nou goed, wat nog meer? Ja, 1959. Dat is, uh, even denk ik hoor, drie jaar uh, uh, verder. Ja? Is op 16 november ging de musical uh, The Sound of Music in première in New York... Nou, voor deze première vonden er al enkele try-out-voorstellingen plaats in New Haven, in Boston. Dat ligt erboven. Uiteindelijk is het uh, verfilmd en werd de film uitgebracht in 1965 met, jawel, met Julie Andrews in de hoofdrol. Ja, nou, we hebben een stukje speciaal op, op zoek uh. voor jou natuurlijk, hè. The are alive with the sound of music. ja. Dat is echt mooi. En het grappige is, ja. als je dit, deze film hebt gekeken... dan moet je eigenlijk de homemade, video's, de homemade video's zien van Eva Brown. Dan krijg je datzelfde gevoel. Oh, serieus? Ja. Het is echt grappig. Eva Brown had op vrij nou, jonge leeftijd, maar die woonde dus ook samen met uh, Hitler. En zij had de Berghof uh, mm. had ze tot haar beschikking. En zij filmde van alles. En als je haar ook ziet in het water, dan maakt ze een salto en dan springt ze van een boom af. Het geeft een hechte gevoel oh. van de sound of music. Oh. Het maf is dat ook haar uh, moeder. Nee, dan nou nou haal ik nog Nee, laat maar. Dat heeft niks mee te maken. Maar goed, kijk even naar de, de homemade yeah. uh, video's van Eva Brown. Dan okay. krijg je de sound of music. Julie Andrews leeft nog steeds, hè? Ja, ja, ja. Die is net uh, acht, uh, ja, 89 oud? geworden ja, in oktober, knap, begin oktober. Ja, dat is echt wel oh, gaaf. Ik, Ik heb, uh, hoe, hoe, wanneer kijk jij uh, Sound of music met Kerst? Want vaak wordt je met Kerst uitgezonden. Uh, maar zeg, heb je hem al eens gezien? Nee. Nee? Fragmentjes Ach. zie je dan. Ik ga toch eens een keertje kijken, van voor tot eind. Heb je hem ja. gezien? Dan ben je ja. klaar. Oké. Okay. Maar het is echt uh, een familiefilm. Het is echt een familie ja, is echt nou goed, Het is wel echt mijn bouwjaar, 1965. Dat is wel weer leuk. <laughs> dat is wel weer grappig. Het speelde in de Los Angeles en Salzburg. Ja uh, nou goed. En die Christopher Plummer, die, ja. die, die is 91 geworden. Hè? Die is om mij twee jaar geleden overleden. Ja. 91 of zo. Of een, uh, 2021 of zo, geloof ik. Nou goed, wat speelt er nog meer? Nou. In 1994. De West-Duitse spion Reinier Rupp. Een medewerker op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel... heeft jarenlang geheim informatie doorgespeeld aan Oost-Duitsland. Ja, dat was nog voor de muur, weet je wel. Toen stond de muur nog. En uiteindelijk is hij dus de 4-9 opgepakt. Hij heeft uh, alle informatie gesmokkeld. En echt tienduizenden pagina's. Hè, over kruisen, raketten, plaatsing, Allemaal gingen naar het KGB. KGB. En dat deed hij van 1977 tot 1989. En toen werd hij uiteindelijk opgepakt. In 1989, ja, toen ging de muur naar beneden natuurlijk. En toen hoefde het allemaal niet. Het was allemaal heel transparant. Nou, we nou hadden we het vorige week nog over dat er in 1989 de muur naar beneden kwam. Ja, ja. ja. Ik al, vind ik ook, naarmate je ouder wordt, vind ik het nog steeds heel interessant. Ja, die, Wat deed ik op, hè? Wat op deed ik in het jaar? Ja. Ik was daar niet mee bezig. Maar naarmate nee. ik nu ouder word, ben ik daar wel mee bezig. Ja. Dat is dan ooit ja. Ja. Heeft 1960, Clark Cable die komt uh, te overlijden. Dat is een Hollywoodster. Hij uh, overlijdt uiteindelijk aan een hartaanval in uh, Los Angeles. Nou, die jonge Clark is op 16-jarige leeftijd. Uh, heeft, uh, ziet hij zijn eerste film? En uh, nou ja, bij het zien van zijn film weet hij wat hij wil worden. Met een paar centen. Nou? Oh. oh ja, mooi. Bij, dus Heel mooi dat je het ondersteunt. Met een paar ja. centen op zak looft hij weg van huis... en vertrekt naar Hollywood. Nou, daar weet hij aanvankelijk in een paar stomme films op te treden. Pas met de film Red Dust... komt zijn doorbraak. Nou ja, Clark speelt vaak de mooie, gladde jongen in de, in de films. Hij speelt in westerns. En grote spektakelfilms. Yeah. En een van zijn bekendste, bekendste is toch wel... Gone with the Wind. Zie. Ja. Het grappige is... de film was toen op, stond op het punt uitgebracht te worden. En toen hadden heel veel... Landen, die hadden toch een beetje moeite met dit stukje tekst. Frankly, my dear, I don't give a damn. Zek, Frankly, my dear, I don't give a damn. damn. Dat, mocht, dat was vloeken in de film. Mm. En waar heel veel mensen toch een beetje tegen. Mm. En ja, het, het, is, het is wel een heel mooi meeslepend drama, hè. Gone with the wind has captured the imagination and acclaim of the entire world. The screen has never known a love story to compare with this. When Red Butler meets Scarlett O'Hara. I love you more than I've ever loved any woman. <laughs> En ik heb langer voor je dan ik ooit voor een vrouw Het gewacht. zit gewoon een scherp randje aan die film. En dat is wel grappig. Ik heb daar fragmenten van zitten kijken. Ja, het ja? is toch wel geil. Voor ja. die tijd was het wel een, uh, ja, aanbrekend. Het was vernieuwend ja. eigenlijk. Ja. Hij was heel lang, was hij uh, gelukkig met Caroline Lombard. Ja. En die zat eigenlijk uh, in 42 met een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Ook al. En het maf is dat hij al, al heel vroeg had hij een uh, kind verwekt bij iemand. Waar hij, samen in deze film heeft meegespeeld, Gone with the Wind. En die vrouw heeft het eigenlijk altijd onder de pet gehouden. Oh. En het was, heel lang was dat een publiek geheim. Dus mensen wisten het eigenlijk maar ook weer niet. Oh. En uiteindelijk ze heeft ze later alweer gezegd ja, dat ze verkracht was. En heel veel mensen hebben dat ook weer ontkend. Dus er is nog wel een hoop uh, over deze Clark Cable te vinden. Okay. Dus dat is wel weer uh, interessant geworden. Ja, nou... We gaan terug naar 2000. Uh, de MTV Awards wordt uitgereikt. En wie krijgt hem? Ladies and gentlemen, M&A! MM heeft net een album uit. The Marshall Matters album. Slim Shady. Dus later nog we weer een festival gemaakt door uh, iemand anders hier in Nederland geloof ik. Uh, uh, Lubach heeft er een festival gemaakt. En uiteindelijk won nog iemand anders ook. Pick it up for the woman on the planet. Me main beach, Maradona. main beach Maradona. Of Madonna eigenlijk. En dat is wel grappig. Als je dit goed luistert, is het niet zo heel erg goed. Maar goed, ze stond er wel leuk te dansen. Dat is nog wel weer een leuke conversatie. Ja, haar stem is natuurlijk met die jaren ook Maar dit was 2000, hè? Ja, ja. Ze was net zwanger, net bevallen. Oh Ze moest weer aan de bak. sowieso. moest centjes verdienen. Ja, in 2000 was dus de... En de Vivi Musical Music Awards. Precies. Ja, leuk. Nou, goed, tot zover even de geschiedenis. Straks al vast wat verdwaalde berichten die we toch niet hebben kunnen laten liggen. Eerst even hier muziek van de and Tours. Hoewel het zaterdag is, gaat het toch over de Sunday Drive. En wat is het fijn als Jack White het gitaartje ten hand neemt. En het laatste album is ook best wat te pruimen. Hoewel het toch moeilijk blijft om elke keer in hetzelfde genre iets vernieuwends te maken. Nou, ik zou zeggen, start de wagen, maar! Fijn om het verontrustende gieten uit van Jack White toch altijd weer te horen. Het ging over de Sunday Drive. Nu is het ook al een stukje rij op zondag. Nou, als je deze muziek opzet, ben ik bang dat het toch een beetje verkeerd afloopt. En dat het in, ergens in een greppel terechtkomt. Het is tijd voor de verjaardag. We kijken erna. Ik sorry dat ik je birthday party uh, thank you. Ja, het is. We kijken even naar de verjaardag. Colin Burkus uh, zou jarig zijn geweest. Overleed. Vorig jaar. Toen was hij 77. Dat is de drummers. Van de, ja, de legendarische Australische band natuurlijk. AC DC. Hoeveel hij er niet heel erg lang met de stokken heeft geslagen. Volgens mij mijn vier jaar dus tot uh, Van 68. Ja. Van 68 tot uh, 73. Toen zal hij uh, met zijn stokken gaan slaan. Op het concert, uh, nieuwjaarsconcert in Sydney. Hij had zoveel drank en drugs tot zich genomen... dat hij er eigenlijk heel, niks van kon bakken meer. Hij was echt helemaal het padje helemaal kwijt. Dus uiteindelijk uh, was de oudere broer van Agnes... de gitarist van ACDC... die kon nog wel uh, drummen en die heeft het dan overgenomen. Toen is hij uit de band vandaag gemieterd. En uiteindelijk is hij met zijn broer... Uh, uh, is hij met zijn broer Agnes? Nee, met de broer of, uh, van Colin Burkins... is hij uh, een andere band begonnen. The Burkins Brothers Band... En daar hebben ze nog uh, lange, leuke tijden mee gemaakt. En uh, ik vond uh, op internet een schattig filmpje van dit. Ja, leuk. Het klinkt bijna als een soort beentje is wat je op bruiloft uitnodigt. Nee. <laughs> sorry. Ja, heel leuk. Sorry Colin, sorry. Maar goed, hij Ik heeft toegang. nog wel uh, muziek blijven maken op later leeftijd. Vertel. Ja. ja, een van mijn favorieten toch wel. Diane uh, Kroll is vandaag uh, jarig. Heb je haar wel eens van haar gehoord? Nee. Oké, okay. nee. nou, ze is een Canadese jazzzangeres en pianiste. Ja. Nou, wereldwijd heeft ze zo'n 15 miljoen albums verkocht. Oh, sorry. De Grammy Awards in de wacht gesleept. En Kroll is een dochter van een muzikale ouders. En begon piano te spelen toen ze vier jaar oud was. Nou, in 2000 ging ze met zanger Tony Bennett op tournee. En uh, met Elvis Costello begon ze een romantische relatie... die in 2003 uitmondde in huwelijk. En met de Brit kregen ze op 6 december een tweeling. Nou, Kral produceerde onder meer in 2009 een album van Barbara Streisand. In 2012 be begeleidde ze Paul McCartney in een live-uitzending... So. van die album Kisses on the Bottom. En werd destijds rechtstreeks op internet uitgezonden. Kan je er echt aanraden om eens naar te gaan luisteren? Nog je keer de naam? Diane Kral. Diane Kral. Ik heb haar twee jaar geleden in Korea gezien. Oh, okay. Och. ja? Och. En wat voor genre. Het is wel echt een beetje uh, zoet. zoet. <laughs> Ken je zoet? Pia Dowers? Ja, ja. Nou. dat is echt yes, jazz. Ja. Ja, ja, yes. Yes. Okay, maar, maar zij is een beetje nog wat... Uh, je moet wel even je moment nemen om ervoor te zitten. Maar... Het, is geen, het is geen Bugs, wat ik net rijdde. Nee, nee, nee. nee. <laughs> en uh, als je in de zaal zit en je hoort haar en dan denk je van... Chips, is dat nou de plaat die opstaat? Oh, die zo strak. Echt, maar zij heeft echt een beetje een, beetje een rauw randje. Oh, Oké, okay. oh leuk, Prachtig. mooi toch? Nou goed, een nieuwe naam die wij uh, bij ons repertoire moeten voegen. Dus dat is wel duidelijk. Goed, uh, vandaag, nee, ja, twee jaar geleden overleed hij. Toen was je 58. Ik heb het over Bernard Wright. Een funk jazz musician. Muzikant is dat. Hij was de zoon van Rob Hij mm. op, uh, 31, of nee, op 13 jaar geleden speelde hij al met Lenny White. Dat is echt een uh, gigant in de, de soul en de dance -wereld. Uh, op 16 ging hij met Tom Brown op pad. Uh, Funky for Jamaica, dat is natuurlijk zijn bekende plaats. En op ene, in 1981 19, kreeg hij een platencontract en bracht hij uh, plaatjes uit. En dit is een beetje de sound die hij maakte. Het is echt wel een beetje funk. Echt jaren 80, hè. Ik was toen ook een beetje disco freak. Jij? Heel veel van dit soort muziek. ja, heb ik wel gedraaid. Dit is dus echt funk man, yes, funk me. Weet je wel, dat soort dingen allemaal. Burn Just Chilling Out is een van zijn hits geweest. Funky Beat is ook van hem. Uh, zijn laatste album uh, kwam in... Uh, 83, nee... Nou, ik weet niet waar hij precies uitkwam. Uh, Too Bad heette hij het laatste album. Uh, het maf is dat hij in 2022 een weg overstak. Ja, zo sukkel is het. En toen werd hij aangereden. Oh. Toen was hij dood. Nou, dat je, dat, was hij zo mooi? Toen dat je die gast die dit soort muziek allemaal heeft gemaakt... die wordt gewoon aangereden is dood. Ja, ja. dat kan gebeuren. Burn it, right? Hij is dus echt een, een funk-gigant geweest. Oh. Vertel. Ja, Lisa Bonnet is vandaag jarig. De Amerikaanse actrice wordt vandaag 57 jaar. Nou ja, Lisa speelde onder meer in, uh, als uh, Denise in de Cosby de Show. En ze begon met acteren toen ze 11 jaar oud was. En verscheen destijds voornamelijk in reclamespotjes op televisie. Nou ja, op haar 20ste verjaardag, 16 november 1987, trouwde Bonnet... Met niemand minder dan de Lenny Gravitz. Lenny Gravitz? Ja, en in 1988 beviel ze van een uh, dochter Zoe Gravitz. En die is ook uh, actrice uh, uh, geworden. Maar uh, nou ja, eindgoed en niet al goed. Uh, aan hun huwelijk kwam op 12 april 1993 een einde. Oh! Oké, okay. nou dat is wel weer jammer natuurlijk. Ja. Maar goed, tot zover de verjaardagen. Uh, nou, de tijd van straks alweer de Jolande... Of die, de Jolandekeuze moet je zeggen. Die zit ja? helemaal niet vandaag. Ja, de mannenkeuze. Ja, zeker. Gaan we eens echt voor een leuke muziek draaien. Ja. Kijken <laughs> of we dat hebben. Dit is hier weer de MX Stone. Counting while I run the tap. I'm on my knees. Joking on my hands all night. In my sleep. Counting all the calories. Now get them up. Body positivity Help me out The swans of ballet Kan je verwachten: Tovenlo. Het is uh, eigenlijk de artiestenaam voor uh, Ebba Tove Elza Nikkelsen. Uh, en uh, ze komt uit Stockholm. En heeft heel veel teksten geschreven, ook onder andere voor uh, Icona Pop. En ook uh, Girls Aloud En uh, dit is dan onder andere een hele scherpe tekst tegen het feit dat mensen gebruiken de uh, grapefruits tegen de honger. Het gaat dus vooral over modellen die zichzelf uithongeren om strak te blijven. En dit is een soort uh, tegengeluid er tegen. Dus dat is wel mooi. Mooie theorie erachter achter deze plaat. Goed. Het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken hier allemaal wat er gebeurt hier in Zandvoort. Zandvoortse berichten. Duurzaamheid, uh, duurzaamheidsprijs Zandvoort is uitgereikt. Uh, de groene pioniers zijn in het zonnetje gezet. Dinsdag 12 november in de haven van Zandvoort. Uh, twee inwoners ontvingen van wethouder uh, uh, Lars Carré, uh, ja, Patrick Berg en Hans Mulder kregen uh, dingen. Onder andere, Patrick Berg is fanatiek bezig met het schoonlopen van, uh, van Zandvoort. Hij is er ooit mee begonnen en krijgt steeds grotere groepen actief. En ook zijn personeel valt hij lastig met allerlei theorie... Oh nee, sorry, nu ben ik in de met Hans Mulder valt zijn uh, personeel lastig met allerlei van... Hé, hey, je moet wel zonnepanelen. En uh, doe je het thuis allemaal wel groen? Want anders dan, uh, ben je je baan kwijt. Eh, sorry Hans, zover gaat het niet. Maar hij is wel iedereen het inspireren om ook je leefstijl aan te passen. Om echt het, het beter, te worden, beter te maken in, uh, in, uh, in, in, in Zandvoort, in, het, in je leven. Gewoon. En er waren uiteindelijk 38 nominaties. En zij zijn eruit vandaag gekomen. Dus Hans Mulder en deze Patrick Berg. En het wordt allemaal schoner. En uh, hij wil iedereen inspireren om ook zo je eigen steentje bij te dragen. Ja, de donkere dagen die zijn er weer of die komen eraan. En de periode waarin het aantal verkeersslachtoffers uh, ook stevig toeneemt. Nou is dat vanaf maandag, 18 november, delen de jonge werknemers van Pluspunt. tussen 7 ochtends en 9 uur gratis fietslampjes uit. op het fietspad langs de Zandvoortse Laan en de Duinweg. Uh, en leggen contact met jongeren over het gebruik van fietsenverlichting. Uh, Want een boete is erg, maar een ongeluk is nog erger. Ja, zeker. Ja, ja, toch? Ja, Dat moet, moet je gewoon niet hebben. Nee. Oh, sorry, ik zag je niet. Oh, oh ja, je hand. Ja, het was wel handig geweest als je hand had uitgestoken. Dat was wel nog goed eens. Goed uitsteken. Ja, ja, precies. Nou goed. Ja, die drempels op de zeeweg voor de lagere snelheid. En uh, na drie dagen, eigenlijk nachten... Hebben ze, hebben ze het voor elkaar gemaakt? De zeeweg vanaf de camping Lakens euh, naar het Bloemendaalse strand. We zijn geplaatst. En uh, ja, maximaal kan je er 50 kilometer overheen. Volgens mij heb ik die weg gereden. En ik ben met 70 over die drempels heen gegaan. Dus oh, even ja, aanpassen. Ja, dus, zo. zo. Maar, uh, nou ja, goed. Of ik heb de verkeerde weg genomen. Maar ik heb de drempels niet als uh, uh, uh, uh, vervelend ervaren. Okay. Dus uh, ik weet niet of dat een goed teken is. Maar goed, de veiligheid moet uh, nog beter worden gewaarborgd op die, uh, die weg. En de weg bestaat al echt heel lang. Het is de oudste uh, ba baan in Nederland bijna gewoon. De, de, de tweebaans uh, snelweg eigenlijk. Dus de N08. En uh, binnenkort in uh, 2028 moet er nog meer uh, veiligheid worden uh, gebracht worden. Groot onderhoud hebben ze dan. Goed. Ja, nou, heb je al eens gehoord van lelijke verkeersborden... Ja, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik weet nooit precies wat het nou precies inhoudt. Want nou, euh... Ik dus ook eigenlijk niet. Er staat nee. een mooie foto, is er wel geplaatst. Maar ja, ik kan niet goed lezen hoeveel Maar Die bewoner die stoorde zich dermate aan een, aan een, een, een, een verkeersbord. Ja. Dat hij heeft er een foto van gemaakt en naar deze uh, Stantwoordse krant gestuurd. En schreef daarbij de tekst, uh, nu er al tijden geen parkeerproblemen zijn in de herfst. Moeten we nog, toch nog maanden tegen, deze tegen dit lelijke bord aankijken op een van de mooiste plekken? Dus ja, ik ben wel eens benieuwd wat er nou daadwerkelijk op het parkeerbord staat. Maar ik kan het niet zo goed kan zien. Ik kan wel begrijpen in Zandvoort dat er heel veel borden staan. En soms elkaar ook een beetje tegenspreken. Dat is een oerwoud is dus aan, aan borden. Waardoor mensen die er voorbij rijden denken, wat stond er allemaal? Wat? Mag ik hier niet in? Of uh, hoe hard mag ik hier rijden? En, uh, uh, wanneer ze parkeren? Dat, dat, oh. nou, daar zouden ze wel iets oh. aan gaan doen. Oh. Dat is, nee, uh, is nog niet gebeurd. Nee, dat moet er allemaal gaan gebeuren. Oh. Goed, nou, het is over de zot bericht, dames en heren. Ja bel, we hebben we even lekker gitaar geplayen aan je rolmodel. model. Dus kijk wat hij opnieuw uit Want Het is dan nou namelijk al een oude single. Deeply still in love. Without me around. Go tell your mother.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 Try and bury it till I call Het laatste album van Roll Model. Deeply Still. Love you. Oh, lekker hoor. Hier bij Tupac Leef. Het is alweer half tien geweest. En nou, twijfel Weer buiten. Af en toe stoornetje. Of weer wel aardig. Gewoon. Ja, goed. En vandaag in de krant gaat het over Rotterdam. De wijk. De S langs de Maas. Wacht even. Alles weer op de grond. En daar is een groot open terrein. En daar komen allemaal grote dure wagens. En die gaan daar uh, rondjes donuts draaien, noemen ze dat. Mm -hmm. En uh, buurtwoners zijn daar echt al helemaal, helemaal stapel dol geworden. Want dat gaat soms de hele nacht door. Uh, ze komen daar in dure wagens. En dan later weten ze dan contact te leggen met de eigenaar van die dure wagens. En die eigenaar zegt: Oh, ik lag ik gewoon in bed hoor. Oh, maar was het misschien uw zoon? Wat? is mijn zoon naar Rotterdam geweest. En hij heeft daar achies staan te draaien, ja. En dan komen er ook vrouwtjes in kleine wagentjes. En die zijn dan zware onder de indruk van die hele dure wagens... die vaak ook nog wel gehuurd zijn. En dan krijg je dus daar een, een soort paringsdans, noemen ze dat. Oh. Tussen de grote auto en de kleine auto. En dan vinden ze er ook condooms. En dan nou zijn er allerlei acties al op... Uh, ...op touw gezet om dat tegen te werken. Dat lukt niet helemaal, want regelmatig komen ze dan weer terug. Buurtbewoners halen ook alleen uh, grappen uit om tegen te werken. En wat ze dan met z'n allen doen is dat ze dan heel lang gaan toeteren in de wijk. Goedoe. En daar zijn de buurtbewoners ook niet zo blij van. Dus uiteindelijk moet er nog naar worden gekeken. Ja, het is iets knulligs. En ja, dat geeft overlast. Het gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon om neuken. Wat ze willen natuurlijk. En dat doe je dan met een hele grote dure wagen. En meisjes en vrouwen vinden dat leuk. Het is in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Dus heb je een dure auto. De Eschen aan de Maas. Je hebt zin. Dan is dat de plek om te zijn. En ze ah. hebben er ook plantenbakken neergezet. Het ziet er wel leuk uit op die oh. foto in de Telegraaf. Kijk maar even. Oh, ik kom straks even ja. kijken. Ja. Nou, ja, ik blijf toch weer bij die goed heilig man. Ja. Want ouder, ja. opgelet. Nou. Ah, het gaat om speelgoed uh, als je dat wil gaan kopen. Ja. Want speelgoedfabrikant Mattel komt, die maakt excuses voor een verwijzing naar een uh, niet-speelgoed uh, site. Uh, oh ja, uh, site. ik heb het gehoord, ja. ja. Nou, ze heeft excuses gemaakt voor de blunder waarbij de Earl van een porno-site op de doos van een speelgoedverpakking is afgekeurd. Ja, ja, ja, ja. Dus ga je daar naartoe. Het gaat om poppen van de film Wicked. Oh, wat voor poppen dus... zijn dat dan? Oh, ja. Ja. Sekspopjes. Yeah. Uh, die gaat dus binnenkort in de bioscoop draaien. Maar op de speelgoeddoos bleek een verkeerde verwijzing te staan. En helaas stonden de poppen al in de winkel. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. Dus ja. Nou komt er nog een schadeclaim of zoiets van uh, ouders die... Uh... Nou ja, goed, jonge kinderen gaan niet heel snel op internet. Toch? Ouders? Uh, nee toch? Nee, nee hè? Nee. Maar het is wel heel goed hoor, want mensen die het speelgoed hadden gekocht, deelden de foto's waarop naar de pornosite werd verwezen. Oh, ja. Dus je bent wel gewaarschuwd bij deze. Ja, zeker. Dus nou, wij als man zijn er gaan we snel die pop halen. Ja. Dat is wel duidelijk. Ja. Dat is zeker waard. Kom je nou met de fiets aan? Nou ja. Zeker waard. Ja, dat maakt niet zoveel indruk. En deze? Nee, maar oh, die start niet. Nou, stap nummer maar achterin. Dat wordt ook helemaal niks eh, vandaag. Helaas daar bij Essen aan de Maas. Oké, okay. terug van weg geweest? Nee, nooit weg geweest. Dat moet je zeggen. De flock of Siegel. Oh, en nee. Some Dream. Sommige dromen. Ja. Wat voor dromen zijn dat? Is dat een pop? Dat zou zometje zijn. Sam Dreams, een nieuw album, EP'tje, sorry, laat ik het uh, bescheiden doen. Het is dus een EP'tje. Nou goed, we hebben nog, uh, nog wat nieuws staan eigenlijk. We had nog ja. wat dingen, wekeswaardheid, in 1915 komt hij voor het eerst, wordt hij geïntroduceerd, het Coca-Cola flesje. Ja, zeker. Hij bedenkt het, deze uh, John Pemberton, Pem bedenkt dat in 18 86. dat heeft hij waarschijnlijk van een oud drankje en dat heet uh, uh, uh, uh, Pepadon's Fresh Wine. Coca, zo heet het eerst. En uiteindelijk, uh, er zit ook, ook co Coca-Cola, of nee, er zit uh, alcohol in en er zit ook uh, cocaïne in, mm. van de Coca. -a. Uiteindelijk uh, is er, zeg maar, de, de alcohol verboden in die tijd. Dus dan moet hij iets anders aan toevoegen. en Dan gaat hij daar een beetje mee experimenteren. En uiteindelijk krijg je dus Coca-Cola. Het wordt in in flesjes aangeboden en je moet het eigenlijk met water moet je het verdunnen om er uiteindelijk dus coca-cola van te maken. Dus in het begin heeft het toch wel heel anders gesmaakt smaak zoals we tegenwoordig uh, drinken denk ik. Maar deze John Pemberton uh, was zelf eigenlijk uh, uh, ook uh, verslaafd aan morfine en alcohol en drugs. Dit was eigenlijk een soort uh, vervanging daarvoor. En dat heeft hij op de markt gebracht. Dat sloeg aan. En uiteindelijk, ja, hij bleef verslaafd. En uiteindelijk is hij op 57-jarige leeftijd overleden ook. Oh, dat en het flesje waar het eigenlijk over ging, wat uitkwam in 1915... dat is uh, door glasblazer Earl Erdine bedacht. En, uh, nou ja, die, het is eigenlijk al een beetje hetzelfde gebleven. Het logo erop. De flesjes zijn nog wel iets anders. Maar het is wel een klassiek flesje wat je heel vaak nog wel terug kan vinden ja. in, in schap. Dus ja, is het is mooi, mooi vormgegeven. Ja. En dat was de bedoeling. Ook al is het flesje stuk, je herkent het. Het is ja. Coca-Cola. Het flesje kom je in het donker tegen. Je pakt het op. Je denkt, oh, Coca-Cola heb ik. Dus het is zo mooi vormgegeven. Zo goed over nagedacht. Toen al, in 1915. Dat is bijzonder. Ja, ja vertel. Ja, uh, een mens in een berenpak uh, vernielt luxe wagens om verzekering op te lichten. Huh? Ja, ja, nou ja, de politie heeft in Los Angeles, ook weer Amerika, vier mensen aangehouden. voor verzekeringsfraude. Ze hadden 141,839 uh, miljoen. Uh, uh, nee, duizenden dollar, dus ongeveer zeg maar, ruim 164.000 euro. geclaimd voor schade die een beer veroorzaakt zou hebben. Oh, oh, aan drie luxe auto's. Ja, ik snap hem. <laughs> Bizar, hè? Het was een beer! Ja! Ja, ja ik, man, ik heb hem gezien, die beer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus ze hebben een heel onderzoek daarvoor, uh, laten lopen. En nou, dat bleek uiteindelijk dat het niet om een echte beer nee. ging, maar iemand om in een berenpak. Ja, hij kwam bij jou uit het huis met een beer, de achterdeur. Ja. En hij kroop zo naar voren, en in één keer was hij daar. Ja, zeker. En niks gekregen van de. Nee, nee. ik had ook al zo moeite dat je daar niks van de verzekering voor <laughs> kreeg. Het is wel heel erg creatief. Ja, hè? ja de ons doeg de ook nog, aan. dat had ik ook nog gezien. Oh, heel, heel. Nee, die doen we niet. Nou, ofwel als ze we wat die wel doen. Welke? Nou, Kalio Cali, uh, heeft ooit een plaat gemaakt over een, hoe um, noem je dat nou? Een, uh, een aanslagpleger. Oh. Ja, Kalio. Nou, luister maar even dan. Oh, here we are fighting for America. Fighting for a new day. Trying hard to change USA today.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 Just another shooting. It's just another team. Of mooi geformuleerd, een mooi vormgegeven. gegeven. Hoe je zou kunnen afspelen in het hoofd van een aanslagpleger. Kalio die beschrijft. Can you see me now? Ja. Yeah. Dat zegt ze meer vaak al die kogels die een aanslagpleger uh, afschiet, dat zijn tranen, omdat hij niet gewaardeerd wordt. En het idee dat ze een groter doel nastreven, streven. Precies. Streven naar een nieuwe dag waar het allemaal anders moet. En deze gast moet dood. Nou, dat is een beetje wat Kalio zo heeft beschreven in deze plaat. En USA Today was dat. Een beetje met de aanslag van Trump in de achterhoofd. Wat die gast die glas naar zijn hoofd kreeg. Nee, het was geen glas waar een koog. Nee, het was een beetje glas in je gezicht. Hou ze even lekker op je gast. Meer was het niet. Nou, ik durf bijna niks meer te zeggen. Want voordat je weet, ja... Ja, dan komt hij hier ja. ook verhalen halen. Want ja. Netanyahu heeft ook een rapport al uit laten zoeken. Dat ja, hier in, hier in Nederland hebben ook mensen uh, contact met Hamas-strijders. Ja. Dus ik zie die bommen deze kant lopen. Deze kant. Gelukkig hebben we de de luchtalarmen niet afgeschaft, zeg ik. Oh. Zoiets. Nou, goed, we kijken nog meer de wereld in. En wat houdt ons bezig? Nou ja, ja, ik, het is echt, ja? ga er maar even voor zitten. Nou. Het is net een film wat ik ga vertellen. Nou. Een vader van drie kinderen in de Amerikaanse staat Wisconsin is wel heel ver gegaan om bij zijn gezin weg te komen. Nou, daar komt hij hoor. Weg te komen? Ja, nou, de man vertrok afgelopen zomer in zijn kajak en heeft vervolgens de politie zijn eigen verdrinking in, in, uh, oh, in gang gezet. Oh, had hij schulden en zo? Nou, dat is niet echt duidelijk geworden. In werkelijkheid vluchtte hij met een andere vrouw naar Oost-Europa. Oh, kijk, het is gewoon een andere wijf. Maar het doet mij dus denken, wat er is een, uh, tot een aantal jaar geleden, heeft de NPO volgens mij ook nog eens uitgezonden. Dat is een uh, serie van de BBC. Dat is een wagenbeursverhaal. verhaal. Dat heet The Man, The Canoe and His Wife. Oh ja. En die blazen eigenlijk de verzekering. Ja, ik was zeggen. En die vrouw, uiteindelijk heeft hij weer contact met haar opgenomen. Want toen woonde hij ergens anders. En toen is zij weer naar hem toegegaan. Ja, en toen is het fout gegaan. Want toen hebben ze geld van de verzekering gegeven. Want dat was het hele doel. Want ze wilde geld hebben. Ja. Ze hebben hij, zij heeft gezegd destijds in, de, in Engeland. van: Mijn man is dood. Hij is van is niet meer teruggekomen. Nee, ja. Komt weer terug in zijn eigen huis. zijn dus weggegaan naar het buitenland. En dan gaan ze dus een huis kopen bij een makelaar. En die makelaar vindt het zo leuk. Yeah? Die zegt van ik maak een foto van oh. jullie. En daar hebben ze nooit meer stilgestaan. Dat het, ja, die foto is gewoon op een positieve manier uh, geplaatst voor de hele wereld. Van, kijk eens internationale mensen. Ja. Dat waren die mensen die eigenlijk de boel hadden beduveld. Wat een dat? suffers. heb je ja. het zo goed voorbereid? Ja. En dan denk je nee, doe ja, de maar foto. even een foto. Doe maar even een foto in de krant. Ik uh, laat ook nooit iemand een foto van mij nemen. Nee, nee. nee. Ja, ja, ja. Waar moet jij op de trap worden dan? Nee. Jezus, nou. ja, goed. ik heb daar wel een stukje van gekeken hier. Die oh, documentaire. Drie en, afleveringen. Ja, volgens mij. Ja, Eén aflevering, aflevering heb ik volgens mij gezien. En uiteindelijk komen ook nog wie. Die kinderen worden in beeld gebracht. Ja. En die, of die zijn in het begin allemaal in het ongeweten ja. gelaten. Ja, klopt. Ja, die zitten heel, heel veral achter. Het is echt een leuk verhaal mm. om dat even terug te kijken. Oké, okay. ja, dames en heren. Muziek op de radio hierbij. Nivea Ellen. Piet Nive Ellen. Ja, leuk. lekker bij, joh. The things we say. Nou, dan moeten we gewoon afspreken dat we in ieder geval niet meer over het geloof praten. Dan kunnen we gewoon mij een stuk dichter bij elkaar komen. Het is de zaterdagmorgen, we lopen tegen het einde van het radioprogramma. Ik wil nog en even... Ik ja? dat er is en ja. was geen sprake van racisme. Nou, dat dat even duidelijk was, dat het er gewoon niet was. We hebben met ze al afgesproken. Al die dingen die gezegd zijn, dat was geen racisme. Kan je het nog ja. één keer herhalen? Ja. Uh, nou, dat kan wel, hoor. En ik herhaal dat er... Is en was geen sprake van racisme. Ja, wel nou, antisemitisme, nee. dat hebben we wel nou. kunnen vaststellen ja, natuurlijk. Ja. Maar al die andere dingen, nee. het was geen racisme. Nee. Dat die Achjebaard dat wel zo heeft ervaren, ja, dat is een jou dan. Was. Jammer, joh. Ja goed, ze gaat iets anders doen. En ze heeft gewoon de ruimte bij haarzelf genomen. Moet ik zeggen dat het persoonlijk was. En dat het haar allemaal aanvloog. En prima. Dan kan ook dat partijtje van uh, die gast die al een tijdje thuis zit. Sorry, zo ik degenererend ben. Dat, die, dat die, kan die partij door. Want die kan echt zoveel betekenen. Ook voor de maatschappij hier in Nederland. Mm -hmm. Zo lekker bezig. Nou goed, als ze toch bezig zijn met lekker onrust te stoken. In Rotterdam maken je ze toch wel druk over het feit dat er een... Uh, ja, er komt een grootschalig optreden van de politie. Want, wat gaan ze doen? Daar hebben ze een internationale defensiebeurs, de NETS in Ahoy. En dat wordt op 21 november wordt gehaald. En daar worden ook weer heel veel Israëliërs verwacht, Joden. En krijgen we dan weer jodenhaat? Nou goed, gewoon Israëli's komen daar. En dan gaan ze dus kijken, ja, defensie over wapens. En vorig jaar was dat ook wel een beetje uit de hand gelopen. En ze verwachten ook dat uh, vertegenwoordigers komen van de pro-Palestijnse beweging. En ik, andere extremisten komen daar naartoe om te demonstreren. Vorig jaar hebben ze er al een leus op de gevel gekalkt. Sponsor van genocide, wapenbeurs en meer van dat soort dingen hebben ze gedaan. Dus ze houden zich wel uh, hard vast wat daar allemaal gaat gebeuren. Het is ook wel goed om dat nu even te doen in deze tijd. Om daar een wapenbeurs... Of een, nou, niet een wapenbeurs het is eigenlijk een beetje een defensiebeurs. Om te kijken wat er allemaal in de markt te vinden is natuurlijk. Nou goed, wat heb je als laatste? Ja, of, uh... nou als laatste. Um, we hebben allemaal wel een fobie, denk ik. Ja? Voor iets. Nou, er is nu eentje. Uh, Zweedse minister, zij heeft een uh, zeldzame bananen Ja, ik had het gehoord. Dat was wereldnieuws dat, hè? Nou, ja. nou dus uh, in ruimtes waar zij dus uh, verblijft... daar mogen geen bananen zijn... En uh, nou ja, ze legt dus wel uit dat ze um, um, um, haar fobie is te vergelijken met allergische reactie. En ook laat ze weten dat ze professionele hulp krijgt om van haar fobie af te komen. Ja, iedereen... Fobie en... voor bananen. Ja zeg, wat heb je er allemaal gedaan met je bananen? Nou, nou goed, en, op zichzelf, uh, denk... en dan moet iedereen allemaal rekening mee houden. Iedereen moet, als zij binnenkomt moet alle bananen zijn uh, verwijderd. Want, ja. Uh, nou ja, goed. Ja. Het schijnt dus zo te zijn, als je gaat ruiken of dat je dat tot je, tot je neemt. Dat je gaat, uh, als je die fobie hebt, ja. en je gaat zweten. Angstig en je wordt misselijk. Oké. Okay. Of wel een dus mm. misselijk. Goed, dit was Toe Leeft. Leefd. Bedankt ja. voor de gezellige uitzending. Dat vond ik ook. Tot, tot volgende week weer. Zeker weten. Tot volgende week. Mooi weekend. Hoi.